1 uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra... hebben meer dan 2300 mannen DNA afgestaan. Dat is ongeveer 70 van de mannen die voor de afgelopen dag waren opgeroepen. In totaal hebben ruim 8000 mannen uit de buurt van Zwaagwesteinde een oproep gekregen. Door het DNA te vergelijken met sporen op het lichaam van Marianne Vaatstra... hoopt het Openbaar Ministerie een familielid van de dader op het spoor te komen. In de Libische stad Benghazi hebben honderden mensen hun wapens ingeleverd. De chefstaf van het leger had vorige maand een oproep daartoe gedaan... op een commercieel tv-station. Er werden verschillende wapens ingeleverd, waaronder geweren en raketwerpers. En ook zou een tank zijn ingeleverd op het centrale plein in Benghazi... de stad waar de opstand tegen kolonel Gaddafi begon. Na de aanval op de Amerikaanse ambassade in de stad op 11 september... zijn er meerdere demonstraties geweest tegen de gewapende milities in het land. In Tsjechië is het hoofd van de beveiliging van de president opgestapt. Hij diende zijn ontslag in nadat president Klaus was beschoten met plastic kogeltjes. Klaus opende een brug in een dorp in Tsjechië toen een man in een camouflagepak met een speelgoedpistool kogeltjes op hem afschoot. De bewakers van de president grepen niet in. Het hoofd van de beveiliging zegt dat hij zich verantwoordelijk voelt, ook al was hij niet bij het incident aanwezig. In de eredivisie is koploper FC Twente tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. In Amsterdam Arena verloren de Twentenaren met 1-0 van Ajax. Vitesse blijft tweede op de ranglijst na een 2-1 zege op FC Utrecht. Feyenoord versloeg thuis NEC met 5-1. Herveen boekte zijn eerste zege van het seizoen door een 2-0 winst op NAC. En Heracles en Audo Den Haag speelden in Almelo met 3-3 gelijk. Het weer nog helder, met minimumtemperaturen tussen 10 graden aan de kust... en 5 graden in het zuidoosten. Overdag is het droog en vrij zonnig en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, PNN. De wereld. De wereld. De wereld.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 Precies, goedenacht en welkom bij De Wereld van Filemon. Iedere zaterdagnacht vlieg ik in dit programma De Wereld Over... en praat ik met Nederlanders die in het buitenland wonen. Ja, we beantwoorden daar hele interessante vragen. Bijvoorbeeld, wat voor een rotklusje zijn er te doen in Bangladesh? Wat voor gevaarlijke dieren leven er in Engeland? En kom je die ook tegen in het dagelijks leven? Ik praat met Karel uh, uit Bangladesh, Martijn uit Engeland... Annika uit Spanje en we proberen Egon uit Curaçao nog even te pakken te krijgen... Kijk, ik heb hier een wereldklok. Het is daar zeven uur s'avonds. Nou, hij moet volgens mij wel paraat zijn. We gaan het proberen. Maar eerst even uh, naar Karel. Karel, uh, jou spreken we ongeveer iedere week. En uh, jouw meubels die zijn maar de hele tijd niet aangekomen. Heb je ze ondertussen? Nee, nog steeds niet. Je leeft nog steeds <laughs> in een huis. Nou ja, uh, het is, uh, we hebben inmiddels een, uh, een eettafel en stoelen. Dus dat scheelt. Me. Oh, vet. Ja, want het lijkt me heel. Ik vind het ook met je sneu dat je in zo'n zo lege, lege ruimte leeft. Ja, nou, het is, het is wel lekker minimalistisch. En uh, je bent er wel aan. Ik denk dat als er dadelijk onze container binnen is, dat we vinden dat we te veel spullen hebben. Je hoeft natuurlijk wel veel minder op te ruimen. Ja, daarom. Nou, als we hier ergens mee van dienst kunnen zijn, dan hoor ik het graag. Dan gaan we even naar Martijn. Mar ja, Martijn uit Engeland. Nou, De vorige keer uh, hoorden we dat jij nogal wat beroemdheden daar ontmoet... waar je woont in Brighton, heet het, geloof ik. Heb je, ben je deze week nog celebrities uh, tegengekomen? Nee, nee ik, had, ik, was, ik was in Nederland. Dus, oh. Maar ik, moest, ik, ik las in de Telegraaf Adel, waar we het vorige week over hadden... Ja. dat hij hier op straat was gesignaleerd zonder make-up. Nou, het was groot nieuws. Oh, oh gadver. Vrouwen oh, ook zonder make-up. Heb ja. je nog ja. Nederlandse sterren tegengekomen? Nee, nee, nee. Ja, alleen mij natuurlijk via de radio. Ja, nee, dat was, daar moest ik het mee doen deze week. Ja, sorry. Nou ja. Uh, ik uh, spreek je zo meteen weer. We gaan eerst heel ja. even naar uh, Annika. Die zit, in, uh, die zit in Spanje. Ja, er waren vandaag weer veel betogingen in Spanje. Uh, er werd geprotesteerd tegen de bezuiniging. Heb jij daar iets van gemerkt? Nou, ik heb er heel eerlijk gezegd heel weinig van gemeld. Want oh, Ik zit heerlijk. helemaal niet in Spanje. Ik zit gewoon een weekje in Nederland. Oh, oké. Okay. <laughs> maar ik krijg het natuurlijk wel allemaal mee via Facebook en via mijn vrienden. Ja, en uh, ja, hebben zij ook meegemaakt? Nee, want ja, het, echt? Het, het zit een beetje ver weg, hè, Sevilla van Madrid. Oh, oké, okay, je zit in Sevilla. Ja. Daar, daar waren, er was wel vreselijk noodweer, toch, daar in de buurt? Uh, ja, het was wel echt rot weer. Ik heb het wel meegekregen en het was echt heavy. Oh, je, je, bent er, je bent er even niet meer. Ben ik er niet meer? Oh, ja, je bent er weer, oh. ja. Nee, maar wel fijn dat je dan net in Nederland uh, zit als het daar zo vreselijk tekeer gaat. Nou, vind je dat? Ja, dat vind ik, ik jammer. Maar het nou hier ook niet zo, zo prachtig weer. Ah, vandaag, het was een prachtige, mooie zonnige herfstdag. Hoor je dat? Ja, nou, bij mij wel tenminste. Ik heb in de zon gezeten. Okay, nou, ik ben ik heb bijna zonnetje, verbrand. Ik heb het zonnetje een klein beetje gezien, maar daar stopte het dan ook een beetje. Ja, het is natuurlijk niks vergeleken met de Spaanse zon. Nee, maar wij Nederlanders, wij normale ja. Nederlanders, waren hier al ontzettend blij okay, mee. Hoor. Ja, ik snap dat ook wel. Okay. Ik spreek je zo weer. We gaan uh, eerst. Heel even naar de muziek, naar uh, een land waar het uh, volgens mij altijd zonnig is. Jamaica, daar komt Bob Marley vandaan en hij zingt Jamming. On <laughs> in Mount Zion. Harley met jamming. Hij is er eindelijk. Yes, de iPhone 5. Maar in de fabriek in China, waar deze telefoon gemaakt wordt, braken vorige week rellen uit. Een arbeider. Arbeider werd geslagen, waardoor er paniek uitbrak onder de maar liefst 2000 werknemers. Het bedrijf kwam eerder ook al in het nieuws door slechte arbeidsomstandigheden. Uh, en daardoor uh, breken er ook regelmatig ziektes uit in de fabriek. Je kan wel zeggen, als je daar werkt, dan heb je echt een rotbaantje. Nou, dat is precies waar we het over gaan hebben: rotbaantjes. Uh, daarover ga ik het eerst hebben met Karel. Goedenacht. Karel, heb je zelf wel eens een rotbaantje gehad? Nou, ik heb een tijdje voor de post gewerkt euh, als postbode. En uh, als het dan keihard regende of vroor, dan was dat niet heel leuk. Oh, dat is wel heel erg, ja. Maar niet, het vind ik niet heel rottig. Nou ja. D dat overleef je wel, toch? Nou, je overleeft het wel. Uh, en uh, als ik zie wat voor dingen mensen hier moeten doen, dan, uh, dan, uh, dan mag je blij zijn. Ja, maar, uh, over, om nog heel even te hebben over die, dat postbode gedoe. Het is volgens mij wel het vreselijkst als het, uh, als het glad is, toch? Dat je met die volle, volle fietstassen uh, omglijdt om de hele tijd. Ja, precies. Ga je echt... Ik ben al een keer echt heel hard, heel hard onderuit gegaan... en dacht ik dat gewoon makkelijk... Uh, over het kruispunt naar links komt. Maar toen ging ik ging gewoon mijn fiets op de grond. En dan liggen die brieven overal. Dus dan moet je ook nog uh, alles weer op gaan, uh, op gaan rapen. Maar is dat te vergelijken met de rotbaantjes in Bangladesh? Nou, um, uh, ik denk hier dat het wel een stukje erger is. Je hebt, uh, de, uh, je hebt hier zeg maar, de, de riksja-walla's. Als ik even, dan is de stap vanaf het fietsen met de bosboden snel <grijgene> Mooi bruggetje, ja. Dat zijn, uh, ja, dat zijn uh, de, ja, eigenlijk uh, de taxichauffeurs hier. Mm -hmm. Alleen die zitten dus op een fiets. Ja, en ja, dat, ga verder. Uh, is, uh, ja, Riksja is gewoon ja, -ja zo'n fiets met uh, een soort driewielerfiets... met achterop een bankje en een hele grote... Overkapping, zodat je die dicht kan doen als het regent. Mm. En uh, ja, die, die Riksja-walla's, die zijn het hele jaar door. zitten ze op de fiets, mensen heen en weer aan het, uh, aan het brengen. Maar dat lijkt mij ergens toch wel een relaxed baantje, want je, je beweegt heel veel, je bent buiten, je ziet van alles, je hebt contact met mensen. Ja, dat zou je zeggen, maar op de, de, ik zie vaak genoeg vier of vijf mensen op een riksjaar samengepropt. Oh, ja. Het zijn hele kleine hele mannetjes altijd die echt keihard moeten werken om, uh, om vooruit te komen dan. En uh, ja, weet je, het is misschien wel lekker buiten, maar het is buiten ook uh, 35 graden. Ja, ja en met uitlaatgassenstof. Uh, stof. een van 100 procent. Ja, en hoor je ze vaak daarover klagen? Dat ze, het, dat ze hun werk niet leuk vinden? Nee, ja, kijk, wij, wij vinden dat rotklusjes, Maar uh, voor, voor al die mensen is dat gewoon werk. Uh, ze, doen het, uh, ze hebben geen keus eigenlijk. Ze verdienen er best veel geld mee, relatief. En uh, vandaar dat er ook echt 300.000 man per jaar naar deze stad trekken om hier werk te zoeken. Ja, hoe duur is zo'n Riksja om, om die te pakken? Nou, zeg maar een afstandje vergelijkbaar van eh, zeg maar Rembrandtplein naar Centraal Station naar Amsterdam mm -hmm. kost ongeveer 40 cent. Ah, oh, oké. Okay. Nou, dat is uh, voor jou goed te doen, maar dat is daar dus best wel veel. Uh, nee, want iedereen gebruikt Riksjas. Iedereen rijdt op de Rixia. Dat is echt vervoersmiddel nummer één. Uh, dus uh, ja, dat is ook voor lokale mensen de manier om, uh, om van A naar B te komen. En ben je, ben je trots als je zo'n baantje hebt of wordt er een beetje uh, op en neer gekeken op die, die riksja rijders Nee, die, die, die riksa daar wordt wel een beetje op neergekeken. Dat, dat, betekent, dat zijn niet echt uh, mensen die het goed voor elkaar hebben. Ze worden Ook door, door lokale mensen worden ze niet echt heel netjes behandeld of zo. Wat doen ze dus, dan? Uh, nee, ze zijn niet hele populaire waardjes. Maar, maar in welke zin worden ze niet goed behandeld? Nou, meer dat ze... Uh, gewoon heel recht toe, recht uit en uh, snauwen als ze een verkeerde afslag nemen. Uh. En uh, ja, gewoon ja, dat zijn minderwaardige mensen, dus daar hoef je ook niet heel netjes tegen te zijn. Nee. Van jij je nooit uh, schuldig? Die lokale mensen die zijn altijd heel onderschoft. Voel jij nooit schuldig als je zo'n uh, zo soort taxi neemt? Dat je daar lekker zit als, als rijke westerling... en dat je dan voor je zo'n zo klein mannetje hebt... die zich helemaal uh, ja, in het zweet werkt? Ja, in het begin vond ik dat wel, wel lastig. Omdat je jezelf ook nog een beetje een toerist voelt. En ook een beetje om je heen kijkt. Van, ah, kijk nou, zit op deze rickshaw. <laughs> maar ja... Op een gegeven moment, het is zo'n normale gang van zaken hier... Dat je, dat, ja, dat je daar schaam je niet voor. Het is gewoon de, de beste manier om je te vervoeren. Ja, nou ja, dan moet je dat ook maar gewoon doen. En het is de manier. Bedankt, Karel. We spreken je zo meteen weer. We gaan even naar uh, Martijn Rosdorf in Engeland. Uh, ja, Bangladesh. Dus uh, zo'n taxichauffeur op een fiets. Dat is best wel een rotklusje. Vooral omdat we weten dat het daar 35 graden is. Uh, Engeland, een rijk land. Een van de rijkste landen ter wereld misschien wel. Heb je daar ook van, uh, van dat soort rotklusjes? Ja, ja je, je hebt zelfs ook wel riksja rijders in Londen. Oh. Ik, ik, ben, ik ben ook wel eens opgelicht door eentje. Althans, die, die weigerde wisselgeld terug te geven... want hij vond dat dat ze fooi was. Maar uh, rotklusjes, ja. Ik, ik, ik reed van de week terug naar, uh, van het vliegveld naar, uh, naar Brighton met de auto. En toen zag ik ineens midden op de weg... Zag ik een meneer staan in zo'n geel hesje. met zo'n lichtgevende wortel aan zijn zaklamp, weet je wel. En dat zijn dan uh, wegwerkers hier in Engeland. En in Nederland zijn we gewend. dat je van die pijlkarren zie je dan staan. met die lichtgevende, knipperende pijlen. En uh, dan moet je ineens in de ankers. en dan uh, staan allemaal keurig matrixborden boven de weg. Nou, dat gaat hier een stuk amateuristischer. En dan uh, ineens is, staan er dus allemaal wegwerkers. die met gevaar voor eigen leven. Um, daaraan, uh, het as aan te vervangen. Nog met van die kook op een peteer. <lacht> nou, ik weet niet of jij die nog uit je jeugd kunt herinneren. Nee, ik maar... kom dat ik een paar jaar ouder ben dan <lacht> jij. Maar. Dus ik moet echt heel diep graven in mijn geheugen. Maar dat hebben ze hier gewoon nog. Ja, het Polygoonjournaal, denk ik maar. Nee, dat <lacht> ja, heb ik nog nooit ja, gezien. Nee. Het Open nou ja, goed, museum. Dat, hier dus gewoon is dat echt, gewoon, echt wel gebruikelijk. Ja, nee, weet echt je of heel, daar heel, vaak echt... ongelukken mee gebeuren? Ja, ja, ja. Ja, maar in Nederland is het ook een heel gevaarlijk beroep. Hè? Ja, weet Legen ik. Maar, weet ik de, ja, ja. maar in Engeland is het nog veel gevaarlijker. Ik heb de cijfers niet paraat, maar het is nee. echt een heel gevaarlijk beroep. Ja. Maar dan moest ik dat denken toen ik Maar eigenlijk rotbaantjes, die, wat, waar ik zelf altijd uh, medelijden mee heb, dat, zijn, dat noemen ze hier newsagents. Dat zijn winkeltjes die zijn 24 uur open. Je hebt er heel veel van. Dan kan je kranten kopen, uh, wijn, bier, sterke drank, sigaretten. Uh, je kan de internetten. En die worden eigenlijk allemaal gerund door Pakistanen. En die zitten er gewoon 24 uur. En blijkbaar verdient het goed. Want die ventje hier bij mij op de hoek. De Moonlight Store heet die. Die heeft een hele grote BMW. Zo'n dof, zo dof zwarte BMW. Dat is heel uh, modern heb ik me laten zien. Oh ja, ja, ja. ja, ja Dat is ja. echt een hele dure auto. Een maar die staat er altijd. Ja. Maar die auto staat er altijd. Dus hij kan er zelf, heeft hij geen tijd om erin te rijden. Nee, maar hij kan er wel lekker naar kijken. Bij... Ja, hij kan er vanuit zijn raams. Als je erin er er zit, dan kan je niet zien dat hij zo mooi dof is. Nee, <laughs> nee daar heb je niks. Nee, daarom ook, dat is het, Filemon. Ja. Daarom heeft hij hem natuurlijk. Nee, maar die arme man zit altijd achter zijn toonbank. En als ik bij hem binnenkom, dan zit hij ook altijd te slapen. Of dan ligt hij zo met zijn hoofd voorover op de toonbank. En op een krant. En dan zie je, ze, als hij dan overeind komt... zie je de letters op zijn voorhoofd staan in het spiegelbeeld. <laughs> En, ja, heel, ik vind dat heel sleut. Ja. Maar ik vind het ook zielig zo zo dat je je slaap zeg maar, zo op moet sparen. Dat je ja. elk kwartiertje of tien minuten dat er even niks te doen is, dat je dan heel even snel een elsje moet knappen. Ja. Nee, ik nee, word ik zelf wel dat echt dat heel, heel zagrijnig. Ik, ik kan echt alles aan. Maar als ik niet slaap, dat is gewoon, ja, dan word ik gewoon gek. Nee, en dan ga je s'nachts op de radio presenteren. Ja, nou ik kan heel goed uitslapen hoor. Daar heb, heb, ja. <laughs> heb ik helemaal geen probleem mee. M maar, nee. maar die, uh, die, die Rikscha's, uh, is dat een goedkopere uh, uh, vervoersvorm in Londen? Want ja, de gewone taxi's zijn nou enorm duur, weet ik uit ervaring. Nou, vergeleken met Nederland valt het wel meer, de gewone taxi's. Oh, dan ben uh, ik de hele maar... afgezet. Ja, dat, ja, maar als je ik sta ook geen Engels. Misschien ligt het daaraan. <laughs> nee, nee, maar die riksja's... Kijk, voor mij was het niet goedkoper. Want ik weet niet meer wat ik hem gaf. Weet je, was het 12 pond en ik gaf hem 20 pond. En dan vond hij dat hij acht pooi verdiend had. Oh, ja, dat een je uh, overdreven. Kijk, dus dat was absurd uh, duur. Is dus in Pakistan heel veel geld. <laughs> ja, dan kan je dat beter, kan je beter in Pakistan doen, die riksja. Ja. Hey, en in Nederland zien we dat heel veel klusjes uh, gedaan worden... door uh, mensen uit het Oostblok. Bijvoorbeeld het Stukadoren. Ja. Het wordt vaak door Polen of Bulgaren of ja, mensen die daar vandaan komen gedaan. Is dat in Engeland ook zo? Ja, nou, het wordt ietsje minder. Want de crisis heeft natuurlijk hier ook hevig toegeslagen. Maar je kan wel zeggen dat uh, acht van de tien uh, bouwbusjes... je kent ze wel, mm -hmm. witte gedeukte busjes met een ladder op het dak. Dat acht van de tien, dat is, hebben een Pools kenteken. Of uh, er staat dan Stanislavski slush op de zijkant. Ja. ja, nee, er zijn heel veel mensen uit Oostblok die hier proberen... Uh, een, een beetje een goed bestaan uh, op te bouwen. Maar je ziet nu dus dat dat gaat veranderen... dat uh, zeg maar normale Engelsen ook gewoon rotklusjes gaan doen... omdat het nou eenmaal moet. Ja, ja ik had inderdaad... er was hier de waterleiding gesprongen voor de deur... en die werd gemaakt door een Engelsman. Oh. Maar dat was voor het eerst. Dat en Dat is echt bijzonder, klusman. daar heb je echt foto's van gemaakt. Ja, ja. Nou, het was wel interessant. Hij schoot niet bepaald op. Oh. Hij deed er echt anderhalve dag over om een gat te graven. Heb je zelf en... eigenlijk ooit uh, een rotbaantje gehad? Ja, ik ben wel eens radiopresentator geweest. Ja, he, dat Radio weet ik. 1. Ja, ook s'nachts. Ja. Ja, wat vond je daarvan? <laughs> vond ik geweldig. Maar je hebt natuurlijk helemaal geen sociaal leven meer. Nee, maar, maar jij deed het elke nacht. Ik deed nee, zaterdag op zondagnacht. één keer in de week. Maar ik werkte ja. door de week ook gewoon uh, op de redactie van Radio 1. Ja. Dus maar... uh, toen had ik echt wallen onder mijn ogen als blauwe vuilniszakken... om uh, Urbanus even te citeren. Maar vond je dat een rotbaantje of vond je dat vond je geweldig? Nee, ik vond het echt super. Ja, waar ben je ermee gestopt dan? Ja, zo, zoals dat gaat in onder het land. Dan worden er uh, formats gewijzigd. En dan wordt het ook soms wordt het gewoon tijd om iets anders te doen. Ik geloof dat ik een jaar of vijf gedaan heb. Nou, ik kan je vertellen dat ik wel anderhalf jaar heb moeten uitrusten. Nee, <laughs> ja, is wel heel dramatisch. Ik, uh, nee. ja, ik doe dat gewoon even zo tussendoor. En ik uh, voel me maandag weer kip lekker. Maar misschien, ja, ik je zei al, oh, ik, ik ben iets jonger. Oh, jij van 1 tot ik 7? Op... Oh ja, ja, jeetje. Ja, dan, dan, dan ja. Dat, ja, dat kan je wel bijna een rotbeantje. <laughs> wat wat nee. heb je al op, op het moment van baan? Sorry? Wat, wat doe je op het moment voor werk? Ik uh, ben nog steeds journalist. Oké. Okay, Alleen ik woon nu in Engeland. Ook een rotbaantje. Ja, enorm rotbaantje. Nee, ik heb echt het leukste werk van de wereld. Ja. Wat is, denk je, in de, in de journalistiek het, het, het rottigste baantje om te doen? Uh, ja, dat, is, dat zijn de stagiairs, hè. Ja, ja, ja, ja. ja. Die, die, die komen binnen en die moeten daar echt onderaan de ladder beginnen en... Ja. Heel vervelend. En er wordt natuurlijk ook tegenwoordig, omdat er ja, bij de tv ook weinig geld is... ook heel veel door stagiaires uh, wordt er gemaakt. Ja. Zo, sommige programma's die, die, ja, die, die, die, die rusten echt op, op stagiaires. Ja, en dan blijkt er, en dan worden er, hoe noemen ze dat, de bokken van de schapen gescheiden of zoiets. Dus als een stagiair dat goed kan, dan zie je ze doorgroeien. Mm -hmm. En dan worden het uh, altijd uh, hele belangrijke programmamakers... Maar dan moet je eerst twee, drie jaar moet je gewoon echt het, het vuile werk opknappen en je door iedereen laten uitschelden. En dan, als je dat doorstaat, hier eerste twee, drie jaar, dan word je binnen no time eindredacteur. of Ja, presentator. ja. dat kan echt ontzettend snel gaan. Ja. ja. Er is nu crisis natuurlijk, ook in Engeland. Ja. Ben je nooit bang dat jij een, daar door die crisis niet meer je journalistieke werk kan doen en een rotbaantje moet gaan zoeken? Um, nee, want ik heb nee. Ik, ik, ik, gek is dat ik eigenlijk helemaal geen last van de crisis heb. Ik heb hmm. nog nooit zoveel werk gehad. Maar zou je dat doen? Als je, stel je voor, je hebt in één keer geen werk meer... Nee. om een rare reden. Zou je dan ook waterleidingen gaan repareren? Nou, misschien wel. Als ik het leuk vind. Mijn motto is dat ik niks doe wat ik niet leuk vind. En ik, soms moet je best eens een keer iets doen... Um, uh, werk je ergens waar het gewoon niet leuk is. En als dat, ik heb altijd gezegd en ook gedaan... de daad bij het woord gevoegd... als het langer dan twee weken niet leuk is, dan ga ik weg. En dan vind je altijd wel weer wat anders. Tenminste, ik heb tot nu toe altijd wel weer wat anders gevonden. Ja. Maar ik haal mijn neus niet op voor waterleidingen repareren. Hoor. Helemaal niet. Als dat de oplossing is, zou ik het graag doen. Vind ik een mooi ik motto. Ik hou mijn neus niet op voor waterleidingen repareren. Nee, ik nee, spreek je nee. zo nog even, Martijn. Ik ga Goed, even uh, naar Annika. Die zit normaal in Spanje, maar nu in Nederland. Ja. Ja, we spraken net uh, Martijn uit Engeland. Waar, ja. Uh, ja, waar wegwerkers heel gevaarlijk werk doen, maar... Uh, ook uh, taxis uh, in, in Londen rijden op de fiets. Daar word je dan door afgezet. Dat is meer voor degene die, de klant, zeg maar, een, een rotbaantje. Ja. Maar in Spanje is het natuurlijk enorm crisis. Ja. Worden daar nu veel rotbaantjes door Spanjaarden gedaan? Uh, ja, best wel veel. Ja, als we ze kunnen vinden. Ja, wat zijn. Uh, rotte, rottige baantjes in Spanje. Ja, nou, dat zijn er natuurlijk nogal veel. Uh, dan kan je ook taxis bedenken. Dat vind ik sowieso een van rot baantje. Ja. Dat is wel mijn mening dan natuurlijk. Ja, daar maar, gaat uh, het ook om. Ja, maar ik heb altijd een medelijden met al die, uh, die bezorgers van die supermarktketens. Die, die, als mensen gewoon online ja. boodschappen ja. bezorgen, dat ze dat dan thuis komen brengen? Ja, dat ze dat dan thuis komen brengen. Waarom? Dat, ja, dat nou... lijkt me nou echt heel leuk werk. Serieus. Nou... Dat kan ik nou weer niet geloven. Ja, echt. Ja. Ik heb bijvoorbeeld heel lang uh, bedden bezorgd. Ja. Nou, dat is het leukste wat er is. Je komt bij mensen thuis. Een huis vertelt vaak heel veel over een persoon. Ja. Je krijgt voor, je krijgt koffie, je hebt leuke gesprekken. Ja, die koffie die schiet er sowieso al vaak in Spanje, bij in Spanje. Oh. Ja, dat, dat, die zijn niet... Dan neem je glaasje sherry. Koffie <laughs> ja, sherry zou wel kunnen, inderdaad. Nee, maar weet je wat het lullige is? Uh, Spanjaarden wonen niet zoveel in huizen, hè? Die wonen allemaal in flats. Oh, okay. En als je dan een iets oudere flat treft... dan moet je dus al die trappen op. Ja, ja, ja. ja. ja. En dan kom je dus... Nou, laatst, wij bestellen altijd... nou ja, in ieder geval vaak bij, de, bij een grote supermarktketen... bestellen wij online. Mm -hmm. En pas kwam er dan echt zo'n... Zo mm, ja, een, een man van een jaar of... ja, ik denk toch echt wel ja, 45 of zo. Uh, die zag er goed uit, had een trouwring om. En dan denk je, nou, die heeft al zo'n familie en zo. En ja, wij wonen driehoog. En dan denk je, nou, hoog valt nog best wel mee, maar dat zijn van die tussenwoningen. Dus dan moet je gewoon zeven trappen op. En bij die specifieke supermarktketen, want je hebt soms van die, van die, van die elektrische karretjes met, mm. met die driehoekwielen, dat ze zo... Driehoekwielen? Dat, ja, driehoekwielen. Nou, die rijden niet natuurlijk, goed, ja, nee, dat zijn natuurlijk gewone wielen. Oh. Maar dan heb je in plaats van, uh, dan heb je zeg maar drie assen. Oh, okay. Dan heb je in totaal zes wielen. Okay. En dan gaat dat zo heel langzaam, gaat dat, boeie, boeie, boeie, boeie, boeie, gaat dat zo omhoog. En uh, moet je maar eens opzoeken, Google. Ja. ja, Google het maar gewoon. Ja. <laughs> en dat hoor je ook altijd, als dan de buren besteld hebben, dan hoor je zo oei, oei hoor je dat zo omhoog komen. Maar bij deze supermarktketen, die had dat dus niet. Het oh. was een beetje cheap, zeg maar. En, um, nou ja, die moest dus gewoon zes kartonnen dozen bij mij omhoog dragen. En midden in een hittegolf in juli, ja. in 48 graden. En je die, toen je die man zag, van, ja, ja, die had, had echt... ook ergens manager kunnen zijn. Dan had je het ook geloofd? Ja, zoiets. Dat, dat had ik echt. Maar ik, ja. had echt beetje, ja, ik had echt een klein beetje medelijden met hem. Maar er zijn en dan, mensen hij ook mensen die betaalden heel veel geld stond, om naar een sportschool te gaan. hij was gewoon weg voordat ik een fooi kon geven. Dat was nog het allerlulligste. Oh. Want ik stond zo mijn geld bij elkaar te zoeken. En hij was alweer weg. Dus hij stond ook echt onder druk, volgens mij, of zo. Ah, zielig. Ja, misschien ja. is dat in Spanje helemaal niet normaal om, om voor je te geven, of wel? Jawel. Oh, okay. Ja, natuurlijk wel. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die betalen heel veel geld voor een sportschool... Om, om, om al die lichaamsbeweging te doen. Deze man die doet dat gewoon gratis. Ja, dat klopt. Want de sportscholen zijn wel heel duur in Spanje. Dus wat da dat betreft... <laughs> ja. Dat klopt. Wat doe jij eigenlijk in Spanje zelf? <laughs> ik, uh, ja, ik heb een eigen bedrijfje in Spanje. Ben ik aan het opstarten. Oh, wat leuk. En, ja. wat, en wat ga je verkopen? Nou, nou ja, het is niet zozeer verkopen. Wij wat ga hebben, je doen? Uh, ja, wij zeggen de hele tijd, maar ik doe het samen met mijn, uh, met mijn Spaanse vriend. Oh, okay. En wij uh, wij hebben een bedrijfje voor Erasmus studenten. Want uh, Sevilla, ik woon in Sevilla en dat is een hele populaire plek voor Erasmus studenten, zo ben ik er zelf ook terecht gekomen natuurlijk. Mm -hmm. En um, uh, nou ja, die, kom, die lopen daar soms wel eens tegen wat probleempjes aan. En uh, het grootste probleem is nog wel huisvesting dan. Ja, als je het dan Nederland. over rot klusjes hebt, dan kan je het over, over rot kamers hebben. Kan ook ja. gewoon. En um, toen dacht ik, nou, daar moet ik wat mee. Dus dat ben ik gaan doen. Dus, um, dus ja, wij verhuren nou kamers aan Nederlandstalige Erasmus-studenten. En dan doen we ook talencursussen en leuke activiteiten erbij. En, Ach, nou, leuk. Ja, heel erg leuk. Ja, en, en jij was daar ook als student in Spanje. Ja. Heb je toen ook een bijbaantje gehad? Nee, ik heb toen geen bijbaantje gehad. Er waren wel mensen die dat, uh, die dat deden toen. Maar het was voor mij ook maar vijf maanden. Dus daar op voor en dan, dan, ga je, dan ga je daar naartoe met een potje en dan is dat niet zo nodig. Maar er waren wel andere nationaliteiten die dat wat minder hadden. Vooral Italianen, die zochten wel echt bijbaantjes. Mm -hmm. maar die wat gingen ze toch, dan doen? Ja, die, die kwamen toch wel meer in de proper scene terecht. Oké, okay, ja, voor discotheken ja. Uh, klantenwerven ja, eigenlijk. Ja, ja, min of meer. De Waarom heb jij niet zo'n baantje ja. gehad? Ik. Je had gewoon genoeg geld. Ja, ik, ja, ik had gewoon gespaard. Ja. Gewoon heel simpel. Want het lijkt me ook wel leuk om, uh, om zo in het buitenland zo'n zo soort baantje te hebben. Nou, vaak je... werden ze wel afgezet hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Want die Spanjaarden die zijn met Erasmus-studenten, zijn die wel heel erg slim. Dus uh, dan spreek je iets minder Spaans en dan, ja, dan, ja, dan proberen ze daar toch wel profijt uit te halen. Maar het is een enorm crisis in Spanje. Merk je nu ook dat echt alles wordt aangepakt? Elk, elk baantje wat je maar kan vinden? Uh, ja. ja. Ja, absoluut. Maar het, het punt is gewoon dan kan je wel zeggen van elk baantje wat je kan vinden aanpakken. Maar er zijn geen baantjes. Je kan gewoon niet eens iets aanpakken. Zo erg is het. Ja, jeetje. Ja, dat kunnen jullie hier eigenlijk heel slecht voorstellen. Heel ja. slecht. Maar ik merk het ook bij onze vrienden ook zo ontzettend. Want ja, in, in Spanje in het algemeen is het gewoon heel slecht. Maar in Zuid-Spanje, in, And in Andalusië, dan... Mm -hmm. Dat, dat, dat is gewoon nog erger dan de laatste keer dat ik heb gekeken naar de werkeloosheidspercentages. En dat is echt al een poos geleden, want ik kijk er gewoon niet meer naar. Want je wordt er gewoon depressief van gewoon. Ja. Um, dan, nou, dan rekenen ze jongeren, die rekenen ze sowieso tot 35 jaar. Dat vind ik altijd heel leuk, want dan kan ik nog een poosje mee. <laughs> <laughs> maar um, de laatste keer dat ik heb gekeken, was dat, stond dat werkeloosheidspercentage dus op 53 procent. Oh, ja, dat, dat zijn gewoon, dat, dat, dat, daar kan je gewoon niks bij voorstellen. Bijna. Nee. Tenzij je erin zit, natuurlijk. <coughs> Als je ergens echt. wc's schoon wil maken of weet ik wat, de bejaarden wil rondrijden, dan kan het gewoon echt. Ja, maar wc's ja, die maken ze dan ook liever niet schoon, want dat is een kostenbesparing. Ja, ja, ja, ja, ja. En ook nog noodweer van de week in Andalusië. Ja, ja. Oh, zit zit ze niet er zijn er ook gewoon doden gevallen. Hè? Echt ja. Heel erg. Ja. Heel heavy. Ja. ja.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 Franse hip-hop van Manaus. Ze zongen La Tribu de Dana. Radio 1, BNN. De wereld van Filemon. Ja, en daar luister je inderdaad nog steeds naar. Het programma waarin we uitzoeken hoe Nederlanders in het buitenland leven. Je kunt ook meedoen met dit programma. Heb je nou altijd afgevraagd waar je in Bangladesh je ondergoed kan kopen? Of hoe je als Nederlandse man een Italiaans meisje versiert? Mail dan naar dewereld.bnn.n en dan gaan we het nu hebben over gevaarlijke dieren. Want afgelopen week liep er namelijk een krokodil door een Australisch vliegtuig. De man die de koffers uit het vliegtuig haalde schrok zich dood toen hij het beest ineens rond zag lopen. Waarschijnlijk was het dier tijdens de vlucht ontsnapt uit zijn kooi. Gevaarlijke dieren, daar gaan we het dus over hebben. Uh, en daarvoor gaan we eerst naar Bangladesh, naar Karel. Karel, in Bangladesh veel gevaarlijke dieren. Hi. Uh, ja, uh, best wel. Je had het net over, uh, over krokodillen, maar je hebt hier bijvoorbeeld mens-etende tijgers. Oh, dat uh, klinkt heel eng. Maar die, die, die, die lopen niet zomaar in, uh, in lege huizen zonder meubelen of in de stad rond, toch? Nee, nee, nee, zeker niet. Je hebt uh, in het, uh, in het uh, zuidwesten van Bangladesh... heb je een enorm natuurgebied. Mm -hmm. Zeg maar de grote delta van de, van de Ganges rivier. Ja, het schijnt echt de schitterend te zijn. De Sonderbangs dat gebied. Mm -hmm. Ja, zeg, prachtig. En daar uh, leven, daar is de grootste groep wilde tijgers. Dat is ook de Bengaalse tijger. En... Uh, ja, ze, wonen, dus ze delen dat gebied ook met 4 miljoen mensen. Dus uh, jaarlijks uh, worden er nou, ongeveer 50 mensen opgegeten door de tijgers. Dat meen je niet. Ben je er wel eens ja. geweest in dat natuurgebied? Ja, ja, het is echt waanzinnig mooi. Uh, beschrijf eens, hoe ziet dat eruit? Ja, Het is, uh, het is, een, enorm, uh, het is een enorm gebied, maar het is een mangrovenbos. Mm -hmm. Dus je hebt heel veel, zeg maar, met, uh, met het getij komt het water omhoog. Dus heel ah, moerassig en drassig. En uh, ja nee, je kijkt echt je ogen uit. Maar ben je dan niet doodsbang dat je... en dingetjes. Maar ben je dan niet doodsbang dat je opgegeten wordt? Nou ja, uh, tijgers zijn uh, best heel schuw. Ja, dat dacht ik ook. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld ook geen tijgers gezien toen we daar waren. Dat is gewoon echt... Uh, ja, dan moet je heel veel mazzel hebben en vaak zijn ze ook zacht. Maar wat er, wat er gebeurt is dat de mensen die daar wonen, vissers of zo, of mensen die op zoek zijn naar sprokkelhout, die gaan in hun eentje, in een bootje, diep het bos in. Mm -hmm. En dan zijn ze zo bezig met hun werk. En in hun eentje, dat uh, ja, worden ze af en toe gewoon aangevallen door tijgers. Mm -hmm. omdat, uh, ja, omdat die tijgers voelen zich bedreigd of die hebben honger. Ja, ben je zelf wel eens opgegeten door een tijger? <laughs> ja, nee, ik uh, mis mijn, mijn rechterkuit <laughs> op het moment. Ja, ik, dat hoorde hoor ik al een beetje. <laughs> maar tijgers, dat zijn ja. natuurlijk dieren. Dat, dan moet je echt het natuurgebied in, dan kom je ze tegen. Maar zijn er ook dieren in het dagelijks leven die gevaarlijk zijn? Insecten of zoiets? Ja. Uh, ja je, hebt, uh, je hebt nu de droge periode uh, uh, voor de boeg... Mm -hmm. En dat betekent dat er heel dat er muggen actief worden. Je hebt, geen, uh, je hebt geen malaria hier in Bangladesh, maar je hebt wel hele agressieve dengue-muggen. Oh, ja, knokkelkoorts. Die, uh, ja, knokkelkoorts. Het is niet prettig als je dat krijgt. Wat, krij wat gebeurt er dan precies met je? te worden. Want die... Ja, als je, als je knokkelkoorts krijgt, dan krijg je enorme. Uh, hoofdpijn achter je ogen en spierpijn en uh, enorme koorts. En dan, ja, dan wil je gewoon niets anders dan liggen. Heb je het wel eens gehad? Nee, ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Maar je hoort hier wel eens van mensen dat ze het uh, gehad hebben. Het schijnt vooral gevaarlijk te zijn als je het voor de tweede keer krijgt. Ja, nee, dat klopt inderdaad. De tweede keer uh, is het veel heftiger en dan moet je er ook meteen goed bij zijn. Dus... Wordt iedereen me altijd op het hart gedrukt om goed te op te letten op symptomen die je dan hebt. En je kan er niks tegen doen? Nee, dat is het raar van, van die knokkelkoorts. Ze kunnen hier wel een beetje, ik weet niet precies of het een antibiotica is, maar veel kunnen ze er niet, uh, niet tegen doen. Het is vaak een kwestie van uitzieken. Ja, wat doe jij tegen die muggen? Ja, dat is wel grappig. Er zijn heel veel verschillende dingen die je hoort tegen de muggen. Uh, nou, natuurlijk spuit je heel veel van die date op. Ja. Maar uh, nee, Het iedereen gaat slaat hier onder moment, een klamboe. Sorry? Dat gaat zo enorm prikken als je dat heel vaak opsmeert, toch? Dan wordt je huid ja. wordt zo ja, droog ja, en is pikkerig. Heel heel... Relaxed, nee, nee, nee. En ga verder? Nee. Maar je hebt wel allemaal, allemaal mooie dingetjes. Ik hoorde van onze buurvrouw, die bevriest haar slaapkamer. <laughs> dus die uh, doet de airconditioning de hele dag aan op 18 graden. Nee, hey, dat mag niet. Dat mag hard. niet in Bangladesh. Dat heb je, nee, heb je, dat je verteld. dat klopt. <laughs> Daar kan je een boete voor krijgen. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is waar. Maar ja, ik denk niet... Mensen komen niet bij je thuis om dat te controleren. Oh. Maar het is wel eigenlijk zwaar illegaal wat die buurvrouw van jou doet. Nou ja, bovendien echt te per uur, Want uh, elektriciteitsprijzen die zijn echt niet normaal hier. Maar volgens mij als je insecten als je die bevriest, dan worden ze vooral sloom. Maar volgens mij als het dan weer warm wordt, dan, uh, dan, dan, dan keren ze woest terug. Ja, nou, zijn woest zijn ze. Ze zijn zo agressief dat ze ook door je klamboe heen willen vliegen om je been te raken of om je te prikken. Dat ze echt een aanlap nemen zeg maar. <laughs> ze vreten zich gewoon door je klamboe. Ja, waarschijnlijk als ze in Nederland zouden komen die muggen... dan zouden de wespen hier de bang voor zijn. Ja, denk ik wel. Zijn echt... Ze steken ook overdag, hè. Als ze overdag steken, dan betekent dat ze echt wel moeite willen doen om je te pakken. Het is niet dat ze wachten totdat het schemert of zo. Nee, ze zoeken je echt op. En zijn er ook dieren die ziektes over ja. kunnen brengen, zoals ratten? Uh, ja, er uh, zijn, zijn best veel uh, ratten. Dus, ja, ik had al eerder verteld over de Nederlandse club... waar hier het sociale leven uh, wel om draait. Mm -hmm. En daar hebben ze dan bijvoorbeeld uh, katten rondlopen... maar die, uh, die kunnen niet al die ratten opeten. Want als het een beetje donker wordt... Je, zie, je het, zie je overal ratten heen en weer uh, rennen. Ja, gadver. Ben je wel eens bang daar? Ja. Voor al die dieren? Nee, nee, voor de dieren ben ik niet, uh, niet, echt, uh, niet echt bang. Maar denk je niet ja, elke ja. keer als je gestoken wordt Want dat je denkt... Die, oh, die knokkelkoorts komt. Die zijn ook niet zo agressief. Ja, maar voor, ik zou voor die zou ik heel bang uh, worden. Ja, maar het stomme is, je kan er zo weinig echt tegen doen. Ja, maar toch. Als je je kan het... wel proberen dat je niet gestoken wordt, maar ja... En dan word je gestoken en dan kan je ziek worden en dan kan je er ook weinig aan doen. Dus ja, als je er weinig tegen kan doen, heeft dat geen zin om er heel bang voor te zijn. Mooi gezegd. Hey Karel, de volgende keer als ik je bel, dan moet je echt je meubels hebben. Nou, ik, dat moet toch niet gaan lukken, maar we zien het. We hopen het. Ik hoop het met je mee. Goeienacht. Goeien ochtend eigenlijk. Oké. Okay. Goed. Hoi. Ja, Martijn in Engeland. Nee, dat is natuurlijk niet zo heel ver weg. Volgens mij heb je daar een beetje dezelfde dieren in het wild als in Nederland, toch? Ja, dat klopt wel. We hebben in ieder geval niet agressieve Aziatische vechtmuggen die door je klamoe heen proberen te steken. Nee, ze nee. dus hebben hier gewoon eigenlijk niks. Zelfs ook, ik geloof ik, geen giftige slangen, of heel weinig in ieder geval. En uh, de honden lopen hier niet los, heb ik je geloof ik al eerder verteld, hier is de aan de lijn. Dus het is allemaal heel, um, heel goed geregeld wat dat betreft hier. Maar het zit wel een beetje in de aard van de mensen... en dan van de Engelsen zeker, om dan maar een gevaarlijk beest te verzinnen. <laughs> en uh, Dat is dus gedaan, doen wij hoor. ook hoor, een poema op ik, ik, Ja, toen ik hier nog niet zo lang woonde, zag ik voor het eerst... had ik mijn auto geparkeerd, en uh, s'avonds... en toen liep er gewoon een vols voor me op de stoep. Oh, en, mooi. Uh, dat, ja, en dat vertelde ik aan, aan Engelse vrienden en die waren echt zoiets van... Uh, en oh, maar was je bang en uh, oh, en vielde je aan. Dus ik zeg gewoon vos. <laughs> hij, hij liep weg. Nou, het is trouwens niet waar. Hij bleef gewoon staan. Ik kon gewoon even een foto van hem maken. Maar ik maar heb het ook gelezen, dat die, dat die vossen ook steeds meer de stad intrekken. Ja. Ja, vossen zijn heel erg territoriaal. Dat wil zeggen dat ze gewoon... Het, zij weten niet waar een stad is of niet. Maar het hele land is verdeeld over vossen. En als je ergens een vos weghaalt door hem dood te schieten of te vangen... dan schuiven die andere vossen een stukje op, zeg maar. Dus uh, de, heel Engeland is uh, verdeeld... Uh, onder de vossen. Dus het heeft geen enkele zin om ze uit te moorden, want zo'n familie, die is groot genoeg, en dan gaan die jongens die schuiven dan gewoon weer een stukje op. Ja. Maar ze zijn als de dood voor die beesten. Wat gek. Uh, het zijn heel hele mooie, de... maar hele schuwe dieren. Ja, het zijn wel schuwe dieren, maar aan de andere kant, die vossen in de stad, die hebben niet echt de tijd om schuw te zijn. Dus die, nou hier achter het, uh, het gebouw waar ik woon, zit er ook een tussen twee garages in. Okay. En die zie je ook heel vaak lopen. Maar... Uh, die Engelsen vinden het verschrikkelijk. Ze zeggen ook, het is helemaal niet waar hoor. Ik word laatst nog een heel verhaal op de BBC van een deskundige. dat jarenlang vermagen bestudeerd. En ze denken dat vossen katten eten en honden zelfs en weet ik wat allemaal. Kippen. Maar uit die, die onderzoeker die hadden ontdekt dat dat helemaal niet het geval was. Ze nee. eten vooral kle kleine knaagdieren. Het, ze en kunnen ze denken, wel hondsdol worden. Ja, ze, nou ja, maar hondsdolheid komt hier dus niet of heel weinig voor. Ja. En dat willen ze ook graag zo houden, dus dat gevaar is ook niet zo groot. En het is, ze zijn ook heel erg bang dat ze, ze brengen een bepaalde ziekte over weer via een soort meid die op de vos leeft. Oh ja. Maar dat is in de praktijk, ik heb ik even opgezocht, valt het ook reuze mee. Maar de is dat ook dat die ziekte dat ze als ze in het water plassen en dat je als je dat water dan drinkt dat je ziek kan worden? Ja. Ja, ja, Dat, dat ja. soort ziektes. Dat is waarom je in de ja. bergen nooit in het, uh, ja, mag drinken van, van bergwater? Ja, <laughs> ja. Nou ja, goed, ik, was toch, ik had niet echt de aandrang om hier van bergwater te gaan drinken. Dus... En volgens mij is ja, ik het doe het altijd wel... als ik, als ik, als ik en, wandel. Maar sinds ik dit gehoord heb, van, de, van, van, dat, van, dat, van die plassende vos, doe ik het ook niet meer. Nee, moet je het gewoon tien minuten koken, dan is het weg, geloof ik. Maar ja. ik ga liever gewoon naar de benzinepomp en dan koop ik een fles. Maar het, het is niet helemaal uit de lucht komen vallen, hoor, van die, die angst. Want um, in 2000 is er in Oost-Londen, dus echt midden in de stad... Mm -hmm. is er op de derde verdieping van een huis... een tweeling, een, een, een baby-tweeling. Ik geloof dat ze negen maanden oud waren. of zoiets, uh, Aangevallen, ook echt gebeten door een vos. En, dat is echt uh, gebeurd. Ja, dat is echt gebeurd. En daar, daar, Dat is ook echt gedocumenteerd. En die moeder heeft die vos echt gezien in dat kamertje. En die kindjes zijn gebeten in hun gezicht en in hun arm. Oh, ja. Dus dat, dat was wel echt heel erg. Maar... Da daarvoor was het geval in 2002, ik heb het even opgezocht. Maar daarvoor gewoon acht, echt 20 jaar niks. Dus nee. echt twee gevallen in 25 jaar. Maar het is natuurlijk het wel gelijk een heel, heel dramatisch verhaal. Kinderen die gebeten worden, die moeder ja. ziet het. Dat is natuurlijk genoeg voeding om weer allemaal ja. enge vossenverhalen te verzinnen. Ja. En ja. wilde en zwijnen, en heb je en de, de, de meeste Engelsen die je spreekt, die zeggen dat nou, het is de schuld van die linkse boomknuffelaars mogen we niet meer op vossen jagen hier. En dat is, oh, ja. was zo'n ja. goed gebruik in Engeland. Ja, daarom overspoelen ze. Uh, kunnen... ze nu de stad, maar die deskundige op de BBC nogmaals, mm. je had dat goed uitgelegd dat, dat in ieder geval is. Het werkt gewoon zo, vossen die, die nemen gewoon het land over of je het wil of niet. Nee, want uh, in, in Nederland ben ik wel eens achterna gezeten door wilde zwijnen. Heb je, heb je dat ook daar? <laughs> nee, ik heb hier nog nooit een wilde zwijn gezien. Ja. Wel, de herten, de herten rukken wel op. Ja, maar die zijn niet de gevaarlijk. De ja, enorm gevaarlijke herten. <laughs> ja, vechtherten die zich door klamboes heen bijten. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, maar die wilde zwijnen, dat is, uh, dat is wel fijn dat je daar niet hebt. Want dat vind ik echt dood en doodeng, vooral als ze nou, jongen hebben. Ja, ja ik, ik weet niet, heel veel mensen hebben er wel eens, of heel veel mensen, zeker als mensen in het oosten wonen, die rijden dan wel eens eentje aan. Ja. En dat is hier met vossen zo. hè? Dus heel veel vossen. Je ziet er ook ontzettend veel dood liggen langs de kant van de weg. Echt. In het begin was ik echt in shock. Want ik heb in Nederland nog nooit een vos gezien. Oh. En, en, hier, en hier echt... Ja, Tientallen zeker doden langs de weg. Ja. En ook allerlei andere beesten. zoals dassen en dat soort dieren... die, die ik tot nu toe alleen nog maar in dierentuinen had gezien. Ja, en ik kom uit, inderdaad uit de oosten. En als je daar een hert aanrijdt, dan kan je hem ook nog altijd opeten. Maar een vos, ja, dat is <lacht> natuurlijk niet zo heel erg lekker. Nee, nee smaakt volgens mij niet goed. Nee. Hé hey Martijn. Zal ik manier hem in ieder geval liggen hier. Martijn, heel even een ander vraagje. Uh, mm -hmm. Ik uh, neem altijd uh, een drankje mee bij, in dit programma. Uh, ja. uh, vandaag is dat uh, Cider uit, uh, uit ja. Engeland. Dat is daar heel ja. populair hè? Ook ja. onder jongeren. Ja, ja, ja. Nou, ik, dat wist ik ook niet. Maar Cider, dat is echt de, zeg maar de arbeidersdrank hier. Ja. En uh, daar proberen ze dan nu wat aan te doen. Je hebt Stella Artois, dat is dat Belgische merk. En die profileren het dan als iets chics. En dan zeggen ze, it's not cider, it's cidre. En dan willen ze het een beetje chiquer maken. Ja. Maar het is echt, als je... cider is in de kroeg koop je zo'n hele grote pint. En dat is echt uh, heel goedkoop. Nog goedkoper dan bier. En bier is al niet zo duur in de kroeg. Maar dat drinken ze echt met liters en liters en liters tegelijk. Ja, ja ik heb en hier in een fles. In in niet, hè? Nee, nee, maar het is wel een opkomst. En ik ben er zelf echt gek op en ik heb hier een, een fles. Organic staat erop. Ja. En uh, het is, sluit heel mooi aan bij het verhaal wat we hadden. Het heet namelijk Black Fox. Zo'n ah, mooie okay. zwarte uh, vos staat op het etiket. En het komt uit Pembridge. Uh, ja. En uh, het is best wel lekker, maar het is, heeft een, een beetje een stalachtige, strooachtige smaak. En dat klinkt ja. vies, maar het is op een rare manier kietelt het wel de smaakpapillen. Het heeft wel een Verschrikkelijke smaak eigenlijk. Precies, precies. Ja. Het, het is echt een, een vosje in je glas. <laughs> ja, en deze vos mag blijven. Die, die, die jaagt de Engelsen niet weg. Ik ben <laughs> nee. gek op Sider hier. Nou, ik zou zeggen: ja, probeer nog een, een glaasje te scoren. En ik ja. hoop je snel weer te spreken. Okay, een hele, hele goede morgen. Dag. Dag. En dan gaan we uh, nog even naar Annika. Die ja. zit uh, normaal gesproken in Spanje, maar nu in Nederland. Ja. Wat is nou het meest smerige dier in Spanje? Het meest smerige dier in Spanje, duidelijk de kakkerlak. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst even wat feitjes horen uh, over gekke, gevaarlijke, enge dieren in de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Amerika is het heel normaal om op kinderfeestjes te zwemmen met krokodillen. De bek van de alligator wordt wel dichtgeplakt... maar toch doet deze hype veel stof opwaaien in de USA. In Afrika woont het gevaarlijkste dier ter wereld. Dan heb ik het niet over de tijger of dodelijke slangen, maar over een mug. Dit kleine diertje zorgt jaarlijks voor miljoenen malaria-slachtoffers. In Thailand is het de normaalste zaak van de wereld... als er een olifant door je voortuin loopt. Deze dieren lopen gewoon los... en komen soms te dicht in de buurt van de bewoonde wereld. De wereld van Philemon. Ja, geen olifanten dus, maar kakkerlakken. Nu hadden wij laatst in Nederland ook een kleine plaag kakkerlakken. Dat was gewoon iemand die had ze ergens losgelaten. En toen las ik dat die beesten ook best wel gevaarlijk zijn... Dat is een nieuw feit voor mij. Ik, ik hoop het niet in ieder geval. Ja, die, die schijnen dus allemaal ziektes met zich mee te dragen. Net als uh, ratten eigenlijk. Ja, maar je moet ze ook gewoon niet aanraken. Dat is de druk. Als je ze niet aanraakt, is er eigenlijk niks aan de hand, denk je? Ik hoop het in ieder geval. Ik raak ze in ieder geval nooit aan. Maar die zitten, zitten ze veel bij jou? Ja, heel veel. Het is echt heel smerig. Wat, wat doet het met je als je zo'n zo mooi dier in de, in de ogen kijkt? In het wild? Uh, nou, dat uh, doet heel veel met je. En dan, uh, dan uh, nou, stel je een, een gillend keukenwijf voor. Ja, laat uh, eens horen. <laughs> Zal ik jou gewoon even terugbellen als ik er weer eentje zie? <laughs> nou, het is, het is ook wel heel erg leuk, want bij ons, dan zeg ik wel gillend keukenwijf, maar dan heb je dus echt een gillend keukenwijf. Want wij hebben in onze keuken, en dan zitten wij dus heel hoog, hè, dus het is derde verdieping, oké. Okay, maar het is dus eigenlijk hoger dan een standaard derde verdieping. Mm -hmm. um, en dan komen ze dus bij ons binnen via een, een afvoerdingetje van onze afzuigkap. Dan... Maar dat gaat dus naar het keukenkastje wat we boven de afzuigkap hebben zitten. Dus dan wil je daar hey, je peper en zout pakken of zo. En dan kijk je hem dus inderdaad recht in de ogen. Maar dat is, ik vind het altijd wel fascinerend dat als je bijvoorbeeld... een jong, klein konijntje zou zien... Mm -hmm. dan zou je denken, wat een mooi, lief beestje. Wat leuk dat ik die zie. Maar als je zo'n ja. kakkerlak ziet, dat is dan in één keer eng. Terwijl ja, ze zijn eigenlijk net zo onschuldig als je ze maar niet aanraakt. Uh, ja, daar heb ik ook al echt heel veel over gefilosofeerd. En ik denk toch dat het die gekke sprieten zijn. En sowieso, ze zijn zwart, hè? Zwart is altijd slecht. Ja, oh. ja, ja, ja, zwart ja. Is toch, ja, dat is toch negatiever? Ja, dat klopt. Ja, ja, zwarte kat. Ja, zwarte kat. Een zwart paard. Nou, zwarte hengst is wel weer prachtig, toch? Ja, het is wel weer heel mooi, inderdaad. Wat hebben we nog meer zwart? Vleermuis. Ja, ja dat is dus op... ook eng. Ja, ja. ja, je hebt wel een beetje gelijk. Ja, toch? Zo, ja, ja. ja. maar nou, In ieder geval volgens iedereen die ik spreek, hoor, die heeft hetzelfde. Dus het ligt toch niet aan mij, denk ik. Nee, ja, <laughs> ik heb het helemaal niet. Maar ik heb het ook niet met spinnen of met... Uh, ik heb het met honden. Oh, <laughs> nou, maar weet je wat, dan, dan, dan kunnen we het zo afspreken, dan na de uitzending, dan wisselen we even telefoonnummers uit. En dan uh, bel jij mij als je een hond ziet, en dan ben ik jou zo <laughs> ja. kakkelak ziek. Ja, maar ik word gewoon heel erg stil en uh, naar binnen gekeerd als ik een hond zie. Ja, maar je hebt redding nodig, toch? Ja, nou, ik ben er vandaag dus beetgenomen door een soort candid camera uh, actie. <laughs> ik ben opgesloten met twee dobermannen. Oh, nee. En ik ben zo bang geworden dat ik uh, het raam door dat ben gaan schoppen. Ja, en dat je het letterlijk in je broek hebt gedaan? Zeg, nee, maar. niet letterlijk. Oh. Ik ben het raam door gaan schoppen. Dat de, de, nou, toen bleek dat het gewapend glas was. Ja. Dus ik heb echt nu enorme pijn aan mijn voet. Ah, oh, En daarna heb ik zo'n staande lamp gepakt en heb ik zo hard op het raam lopen rammen... <laughs> dat die door was. En Toen ben ik ontsnapt. Want ze hadden me zo'n soort ingeluisterd. Dat ik ging ergens wijn proeven. Daar ben ja. ik gek op. En, en ja. in één keer loopt die man weg en staan er twee van die honden. En ja. ik dacht echt dat ik. Uh, Leuk, gek. Dat. Werd. Weet je ook wie dat veroorzaakt heeft trouwens? Sophie, heel brand. Ja. Oh ja. Ja, ja. En heb je ook al wat in gedachten om dat uh, even recht te trekken? Nee, maar ik, een, een huis vol met kakkerlakken of zo. Is dat, dat, dat wou ik dus net tegen je zeggen. Ja, dat die kan ik voor je doen. regelen hoor. Ja. En, en behalve kakkerlakken zijn er nog meer enge dieren daar uh, in Spanje? Nou, je had het net over wilde zwijnen. Ja. Dat is ook wel leuk, want ik heb ik heb mijn eerste wilde zwijnen dat is inderdaad in Zuid-Spanje gezien. En? Nou ja, nou ja, dat was dus helemaal niet eng of zo. Er zit in, uh, um, als je bij Sevilla naar beneden gaat, in een re bijna rechte lijn tussen Huelba en Cadiz. Ja. Daar zit een heel mooi natuurpark, dat heet Parque Doñana. Dat ja, is van Goort, ja. ja. Nou, dat is dus echt heel bijzonder. Dat is eigenlijk een, een, een vogeltrekplaats. Dus ja. hier zie je heel veel bijzondere vogels. Nou, ga me nou niet vragen welke, want dat weet ik dus echt niet. Welke? Nee. Uh, nou, in ieder geval ooievaars. Dat is sowieso okay. echt heel bijzonder, dat je daar echt enorm veel ooievaars ziet. En ga verder over het wilde zwijn. Nou, het wilde zwijn. Ja, nou goed, daar kan je dus tours doen. En dan ga je in zo'n busjeep dingetje. En dan ga je daar vier uur rondrijden. Super mooi. En daar heb je dus wilde zwijnen. Maar dat was het dan ook weer. Want ik heb er eentje van dichtbij gezien en punt. Oh, het was maar je niet moet... eng. Nee, ja, je moet alleen oppassen als ze jongen hebben. Dan moet je echt rennen. Maar niet in een rechte lijn, maar bochtjes maken. <laughs> want ze kunnen veel harder ja. rennen dan jij. Ja, echt het veel harder. Van... Nee, maar ze kunnen niet zo goed wenken. Dus je moet of in de boom klimmen of wegrennen in bochtjes. Dat heb ik gedaan. Nee, maar ze laten je sowieso niet echt uit die jeepbusjes gaan. Helaas dus. Maar dus wat dat betreft, alleen op hele specifieke punten. En dan hebben ze dan weer zo'n trap ding. Dan hebben ze daar weer een authentiek, heel oud, veel te nieuw uitziend bungalow dingetje neergezet. Je kent dat wel. Maar ja, mocht je toch eentje tegenkomen in de boom of bochtjes rennen. Ja, oké. Goed, kom Goed.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 House van Peter Fox. Was van origine een rapper, eh, bekend van de band Seed... maar dit was eh, zijn eerste echte grote solo-hit. Nou, We hebben het afgelopen eh, uur weer veel geleerd. We hebben geleerd dat er in Bangladesh bijvoorbeeld... hele gevaarlijke vechtmuggen eh, rondvliegen... die door je klamboe kunnen eh, dringen en je dengue kunnen bezorgen... oftewel knokkelkoorts. We hebben geleerd dat een rotklusje in Spanje is om... Eh, de boodschappen bij mensen te uh, bezorgen. Je werkt aan mij een grote super. En ja, omdat ze daar allemaal bijna in flats wonen... moet je heel veel trappen op zonder karretje... en moet je die boodschappen bezorgen. En het is natuurlijk ook nog uh, heel erg heet. In het komende uur uh, hebben we ook weer leuke thema's. We gaan het bijvoorbeeld hebben over uh, trends en raasjes. Dit aan de hand van een hele gekke trend in, uh, uh, in Japan. Daar kan je namelijk een soort donut in je hoofd laten implanteren. Nou ja, daar hoor je zo meteen meer over. En uh, we gaan het erover hebben hoe mensen in een, uh, met hun leefomgeving omgaan. Oftewel, uh, of ze afval van zich afwerpen, of ze denken aan het milieu... of ze in uh, grote, dikke auto's uh, rondrijden die uh, heel veel uh, ja, luchtvervuiling veroorzaken. Uh, en we hebben uh, geleerd dat uh, cedar in Engeland uh, heel populair is. Ik neem nog een stokje van mijn Black Fox Cedar... Organic is die uh, uit Pembridge. En uh, hij smaakt een beetje naar stal en stro. En De wereld van Philemon. <tie> <tie>